Ja, oud, maar nog niet vergeten hoor, deze van de Association. Aan het begin van het tweede uur van uh, de zondagmorgen van GoFM. Door de Wendy natuurlijk. Ja. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Kom je er net bij, bij GoFM? Dan ben je natuurlijk hartelijk welkom. Een dag voor Kerstmis. Dus, uh, en we hebben er wel een uh, beetje een kerstsfeertje, hoor. Als je denkt bij jezelf, wat klinkt je een beetje raar, blokhuis. Ja, ik heb last van uh, stembandgedoe. Uh, ja. Er zijn heel veel mensen die dat hebben en ik kom er even niet vanaf, dat is wel vervelend. Maar misschien valt het allemaal wel weer mee in de nabije toekomst. Goed, in tweede uur natuurlijk heel veel lekkere muziek en een reportage van Jeroen van Gent. Wat erin zit, dat hoor je straks. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. Maar eerst oorstrillende muziek van Peter Gabriel. Luister mee naar Salisbury Hill. Nogmaals een goedemorgen en blijf bij ons, hè. blijf bij GoFM. for Christmas good. Sarah Emerald en uh, natuurlijk een heel mooi orkest, het Metropole Orkest. Samen in Something for Christmas. Gezellig. En Peter Gabriel ervoor met Salisbury Hill. Ja, op een of andere manier komt die naam bij mij nooit zo goed de strot uit. Heb je er ook last van? Wij gaan hier trouwens weer lekker aan de koffie. Uh, en we hebben hier kerstkrantjes. Niet van die hele kleintjes, maar van die best wel grote dingen. Is dat wel goed voor de lijn? Ik betwijfel het. Maar ja, we nemen het er maar van, hè? Angels fear the tread, and so I come to you, my love, my heart above my head, though I see a the danger there. If there's a chance for me, then I don't care food mm -hmm. rushing where wise men never go. Wise men never fall in love So how are they to know When we met I felt my life begin So open up your heart And let this fool rush in Never fall in love. So how are they to know? Ah, when we've met, girl, I felt my life begin. So open up your heart, and let this fool rush in. Just open up your heart and let this fool rush on in. Open up your heart Because I'm coming in Open up your heart And let the fool Rush in you so F -M. F -M. When I was young I felt the need kept the antieke van Brooke Benton hier in de show bij GoFan. De zondagmorgen van Go. Fools Rush In. Oh, dat viel ook wel weer mee. En verder natuurlijk Anita Meijer met Why Tell Me Why. Over tien minuten... Ik zei het al eerder, ja, ik kan het maar herhalen, hè? Uh, een reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over kerststress. Hoe het zit hoor je straks natuurlijk. Nou, ik ben een beetje warrig vandaag. Is dat door de kerstborrel van gisteravond... dat ik er nog een beetje last van heb? Hm, zou zo maar kunnen. ja, ik kan de pret niet drukken natuurlijk op deze zondagmorgen. Dus uh, probeer wel een beetje bij de les te blijven met Sheryl Crow bijvoorbeeld. All I Wanna Do. Kom je er net bij? Kom je net bij Go? Goedemorgen. is Gekomen kaal worden bomen. Donkere wolken nog even en de sneeuw valt uit de lucht, bladeren vallen. Snel zal het winter zijn: stormen en regen kunnen we tegen over oh, de heerlijke tijd de winter. In het land, we liggen niet meer op het strand, We trekken martiniers aan en zaten op de baan. De sneeuw die valt weer om ons heen, de kerstman is weer op de been en kinderen spelen in de straten. met. te warmen ai, ai, ai. bij jou in je armen ai, ai, ai. dicht bij het haarvuur ai, ai, ai. oh wat kan dat toch gezellig zijn kaarsen die branden ai, ai, ai. en glazen gevuld met wijn rijkende handen hechtere banden laat dit toch altijd zo zijn de winter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 Je zou kunnen zeggen dat dit eigenlijk een soort historie is, hè? Deze van Ben Kramer. Uh, winter, want ja, natuurlijk zijn klimaatverandering. Een Arenslee door de straat. Nou, dat gaat echt niet meer hoor. Echt niet, echt niet. Voorlopig althans. Nou ja. Wel lekkere muziek hier bij Kofem en een mooie herinnering, laten we eerlijk zijn. En Sheryl Crow hoorde je voor met All I Wanna Do. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg u of u last heeft van kerststress. Hier zijn uw antwoorden. Nou ja, Inkopen doen, misschien wensen op vacillen. Heeft u last van kerststress? Nee. Oh, dat is heel duidelijk en stellig. Hoe doet u dat dan? Nou, ik zie geen reden om stress te hebben. Geen reden om stress Nee. Te? krijgt er niet mensen over de vloer of zo, die komen ja, eten. mijn ouders, maar... Dat, is, dat, dat valt reuze mee. Dat vind ik reuze mee van, ja. Nog cadeautjes doen of zo, dat ja, soort dingen? Ja, dat doen we ook. En de boom staat misschien al? Nee. Nee, daar kan niet, met mijn werk. Oh, gaat nu. dat gaat niet. Het is pas uh, een paar dagen van tevoren. Oké. Okay. Maar dan is er niet, een, een, een, behalve een gezellige sfeer, in de, met, de, met, de, met december, dat er ook een beetje een soort van stress kan ontstaan? Nou, in het verleden was dat wel zo, maar... Uh... Nu niet meer. Nou, klinkt goed. Ja. Nou, wij hebben op het ogenblik geen kerststress. mijn vrouw is niet zo gezond. Dus we houden het heel rustig. Dus we hebben geen kinderen die op visite komen waarbij we alles klaar moeten maken. Dat bedoel ik. Dus we houden het rustig. Ja. Ja, nou. want dan, dan heb je best wel een hoop gedoe met inkopen doen en wie zit naast wie of zo. Ja, en dat hebben we op het ogenblik niet, even niet aan de orde. Dat niet. Geen kerststress. Ik Geen ben kerstress? alle dagen weg. Alle dagen weg? weg ja. Hé, hey, dat hoor ik steeds vaker. Ja. U gaat, gaat u wel bewust weg, toch? Eerste kerstdag bij mijn schoonzus in Amsterdam. Tweede kerstdag bij mijn ex met z'n allen eten. Alleen kerstavond krijg ik eten, Maar dat vind ik gezellig. Ik heb ik toch Kerst... nog wat. Nou, oh, toch wel. En dat is het. Um, ja, wat ons betreft niet, want wij gaan er tussenuit een paar dagjes, dus oh. uh, heel rustig. Is dat wel bewust gekozen? Ja, zeker. Ja. Juist voor de drukke periode misschien? Ja, ja, ook, maar ook voor gezellig, even samen er tussenuit een paar dagen. Georganiseerd met uh, eten, alles erbij. Dus, ja. En dan uh, loopt dat door tot in januari? Of? Nee, nee, nee, maar vier dagjes. Echt met de kerst? Ja, even dag voor de kerst en dan uh, daarna nog, ja. Heeft u wel eerst ooit wel mensen ontvangen en zodat u dacht van dat doen we nooit oh. meer zoiets? Is dat slecht? Oh nee, niet, helemaal basis? niet, nee, hoor, maar we hadden er toevallig zo zin in, een beetje rust. Oh ja, ja, ja, ja. zeker? Ja, ja. Oké, okay. goedemiddag meneer. Ik ben van de radio, mag u kort wat vragen? Het gaat over kerst, heel even kort. Kerst, tuurlijk, heel ja, kort. Ja. heel kort. Het gaat over kerststress. Er uh, komen er vaak mensen over de vloer, er moet van alles in huis gehaald worden. Maar eindredacteur zegt, ga die mensen eens vragen, hebben ze last van kerststress? <laughs> nee, ik heb daar eigenlijk niet zoveel last van. Ik vind het vooral gezellig en leuk, maar nee. echte stress heb ik er niet van, nee. Want het kan best, hè, van wie zit naast wie aan de tafel, tafelindeling, noem maar op. Nee, wat. ik kan eigenlijk met iedereen wel goed overweg, dus ik vind het wel gezellig om bij <laughs> iedereen zit te zitten. Ja hoor, dat zit wel goed. Krijgt u etens over de vloer? Uh, ja, mijn uh, schoonfamilie komt. Ja, dus dan is het gewoon koken en uh, lekker maaltijdje maken. En hoe maakt dit verder gezellig, behalve eten? Lekkere verlichting, gezellige muziek. Een beetje warm in huis. Open haartje aan. Oh ja, open ja. haart, dat werkt ja. heel goed. Ja, zeker. Dus dat zit wel goed? Dat zit wel goed, ja hoor. Ik ja, heb het volste vertrouwen in. Heeft u kerstdruis? Ja, vooral op mijn werk. Op het werk? Ja, ik werk in een verpleeghuis. Ja. En daar doen we ook heel veel met de kerst. En kerstdiner's en versiering. En daar is het altijd best wel druk. Thuis valt het wel mee. Thuis valt het ja, mee, maar ja, juist op het werk? Ja, ja nou, op mijn nou, werk. Ja. Maar die had ik nog niet gehoord. Nee, Want ook. meestal is het dan dat je, je laat je werk liggen en je gaat thuis dan. Uh... Nee, nee, nee, in een verpleeghuis gaat het altijd door natuurlijk, 24 7. En uh, ook de kerst. En dat willen we voor de bewoners een, uh, ja, iets heel moois maken. Het ja, is dus, uh, een mooie tijd. Nou, dan, ja. dan ligt de vraag op mijn lippen. Die brandt dan van, wat is de gezellige? Thuis of, of, of in het verpleeghuis? Ja, het heeft alle twee wel iets. Alle twee? Uh, ja, ja, het ja, het is heel alle heel twee even leuk. Ja, ja. Ja, het is op, op mijn werk doe je het meer voor anderen. En daardoor daar krijg je zelf ook heel veel voldoening uit. En uh, ja, thuis is het meer voor jezelf. Ja. Ja. Hallo, gooi, hoi. moeder is op de radio. Neem aan dat het moeder is. Ja, maar dan heb, je, dan heb je al gauw van wie, wie mag er naast wie zitten. Ja. En, en, en voor ruzie en zo om dat te voorkomen. Maar in, dat, in de verpleeghuis zal het wel meevallen. Of? Ja, nee. nou dat kan ook hoor. Toch wel. Ja. Nou ja, de mensen willen ook graag naast elkaar zitten die ze ook een beetje kennen. Dus uh, nee hoor, het, het valt wel mee. Dank u wel. Ontstaat er geen kerststress bij u? Uh, nee, niet echt. Niet echt? Nee. Toch misschien een beetje? Nou, ik vind het wel leuk allemaal. Zo, ja. Uh, ja, ja, gewoon natuurlijk. gezellig uit uh, met de familie en zo. Uh. Ja. Ja. Maar ja, voordat die familie zit moet er allemaal inkopen gedaan worden, weet ik voor allemaal. Ja, maar uh, zo, we hebben met elkaar hebben we gewoon een groot feest. Iedereen we, brengt wat mee. Ik ben vandaag getrouwd met mijn vriend. Dus, uh, het is niet waar. ja. Yeah. Nou ja, dan heeft hij al een hele bijzondere Kerst, een ja, bijzondere daarom, maand. Oh, nou, gefeliciteerd! Dat is alles wat ik zeg, dank ja. u wel, dank u wel, gefeliciteerd. Nou, oh, geweldig. Nee, absoluut niet. Ik ga me daar echt niet druk over lopen maken. Hoe doet u dat dan? Nou ja, eigenlijk gewoon uh, alles op zijn, uh, nou ja, op zijn, beloop laten zoals het komt. En ik ga me daar echt niet druk over maken. Ik ga gewoon gezellige dagen maken ja. en. Uh, en voor de rest niks. Het staat of nou valt niet met allemaal spullen in huis te halen? Nee, nee, nee hoor. Ik ga uh, niks bijzonders doen. Ja, je doet wel met elkaar wel iets bijzonders. Maar uh, gewoon niet echt uh, een hele keuken bom maken of wat dan ook. Hoe nee. maakt u het wel gezellig dan? Nou ja, wij zitten met uh, lekkere tappashapjes uh, En dan doen we een, uh, een, een leuk dobbelspel met kleine cadeautjes uh, met uh, familie en vrienden en vrienden. Uh, op die manier maken we het zo uh, gewoon gezellig met elkaar. Dat gaat lukken. Ja hoor, zeer zeker. Wij uh, gaan lekker op vakantie met kerst. Oh. Wij, uh, wij ontsnappen ons uh, zelf van de kerststress. Nee. Dus wij nemen de kinderen mee, we gaan de twintigste weg en we komen twee dagen voor oud en nieuw terug. Dus uh, we gaan de stress helemaal voorbij. Is dat wel bewust? Jazeker. Ja? bedoel, yeah? ja, uh, Iedereen uh, trekt aan je, die wil kerst met je vieren, papa, mama, uh, vrienden, familie. Dus ja goed, uh, dan moet je ook mensen teleurstellen. En, uh, dus wij hebben wel bewust uh, de keuze gemaakt om uh, lekker op vakantie te gaan. Dat uh, yeah. is wel toevallig dat ik ja. op je vraag stel. En hoe was je zo op het idee gekomen? Nou, vanwege de stress dus dan. Nou ja, wat ik al zei. Er zijn natuurlijk uh, altijd, uh, ja, je vader wil dat je komt. Soms moet je twee keer op een dag weg. Hè, de eerste kerstdag. Nou, dan wil ook oma nog een visite komen of, of daar naartoe. Uh, ja, vrienden en familie wil je ook niet teleurstellen, Dus we hebben gezegd van, uh, joh, weet je wat. We nemen helemaal niemand over de vloer. We gaan helemaal nergens heen. We gaan lekker op vakantie. En zo maken we niemand kwaad. En, uh... Wat vinden ze daar dan van? Ja, prima. Ja, ze, ze, ze hebben het ermee te doen. dus uh, Het is ons keuze. Dus, yeah. Maar wel net voor de jaarwisseling terug? Dat, dat, ja, dan, weer dat, dan vieren we wel, vieren we wel een groot feest. Dan wel iedereen bij elkaar. Oh, oké. Okay. Dat dan is wel. een in-aanslag. Juist. juist. De vakantie. Ja, gaan we gaan de kerstvakantie naar Winterberg. Oh, oké. Okay, nou weet ik gelijk waar het is. Winterberg. Ja. Ja. En Wordt er een, wordt nog geskiet of zo? Ja, sleeën yes, skiën. Met een vriendje van mij. Een winterberg heet, winterberg heet sneeuw. winterberg heet sneeuw. Ben je er al eerder geweest dan? Ja. Oh. En hoe was het de vorige keer? Goed. Super. En hier is het niet zo koud. Hoe koud is het in Wintersberg? Heel koud. Heel koud. <laughs> is het hoog dan? Ja. ja. Ja, weet ik eigenlijk niet eens. Sauerland? Nee, ja, Dat is heel lang rijden. Ja. Oh, nou, prettige vakantie. Ja, Ze hebben er al zin in. Heel ja, bedankt, bedankt hoor. Ja, Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go Just hear those sleighbells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh riders together with you. Outside the snow is falling, friends are calling you.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 We're gliding along with the song of a wintry wonderland Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we We're snuggled up together like birds of a feather would be Let's take that road before us and sing a chorus or two Come on, it's lovely when the force sleigh ride together with you There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be a perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop at the fireplace while we watch the chestnuts pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy. When they pass around the coffee and the pumpkin pie, it'll nearly be like a picture print by Courier and Ives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. It's lovely weather for a sleigh ride together with you Oh yeah, lovely weather for a sleigh ride this start Diamond, hier in de show. Met uh, sleigh ride uh, bells ringing. Jawel. Uh, van een uh, tijd geleden alweer, hè? Ja. En Ellen Jeffers en Stop Stil. Jawel, hier in de show. Uh, volgende week uh, ben ik er ook weer trouwens. Uh, ja, ik ga nog niet afsluiten hoor. Ik heb nog een paar uh, prachtige nummers voor je. Maar ik ben er aan het denken van ja, het is dan uh, oudejaarsdag. En het is volgens mij in de buurt al de hele tijd oude jaar. Al een paar weken iedere avond. Van die knallen, van die dreunen ook. Tjonge, jonge, jonge. Het is weer uh, raak. Zou het iedere dag tegenwoordig oudejaarsdag zijn? Of ben ik nu een beetje aan het zeuren? Kan ook hoor natuurlijk. Hier is Alex Klaassen. Wat een geweldig nummer. Luister mee. Oh! Hora waar waarmee vul ik jou dit jaar? Wordt het kip, champignon of biluga, caviar? Ora, oh, Goebbakje, mijn knapige vriendin. Van jezelf ben je te droog, daarom stop ik er iets in. Ora, oh, Goebbakje. Wil je vis of vlees, ragout? Hoeft niet hartig, kan ook zoet Warme kersen met moussou Oh, ragoutbakje, mijn vriendin. Als ik jouw lege holte zie, dan krijg ik al zin de jaren vieren wij eerst de kerstdag bij ons thuis? En als iedereen lekker zit, krijg ik achter het fornuis om te beginnen aan het voorgerecht. Is iedereen's favoriet? Ja, een ware kerstklassieke en mislukken kan hij niet. Oh, ragoebakje, waarmee vul ik jou dit jaar? Hoort het buff à Bourguignon of de Canard? Oh, ragoebakje, jij bladert de Godin. Kijk ik naar jouw droge gat, dan krijg ik al zin. Ja, zo'n zin om je te vullen. Met wat ganzenlever krullen of met stukjes chocolade. Boerderij, tappenaden, Honderd brokken met tomaat. Een stukje kliklaminaat. Papegaaien met champagne of een leverworst lasagne. Oh, bakje, Ik kan niet kiezen dit jaar. En toch weer kip, champignon, misschien engelenhaar. Of bakje vul ik jou met friet. Ik heb ineens een goed idee, ik vul jou dit jaar lekker niet. Want bakje jij bent ook lekker gewoon als snack. Oude wet uit het vuistje voor de lekkere trek. En je moet niet altijd alles willen vullen droge bakken geur is om te smullen. Dus als jij het ook oké okay vindt, blijft jouw bakje dit jaar leeg, zodat ik extra kan genieten van mijn vriendin van bladerdeeg, van mijn vriendin van bladerdeeg, van bladerdeeg. Oh, een goed Waarmee vul ik jou dit jaar? Wordt het kip champignon of Beluga caviar Oh, mijn knapperige vriendin. Van jezelf ben je te droog, daarom stop ik er iets in. Oh, rachubakje. Angel eyes Come and take this earth boy Up to paradise mm, Angel May I hold you tight I never kissed an angel Let me kiss one tonight that I love Ooit was hij de ideale schoonzoon, jawel. Cliff Richard, hij is gestopt met toeren, heb ik begrepen. Maar we kijken natuurlijk terug op een geweldige staat van dienst. Met een enorm veel prachtige nummers. Waaronder deze Angel natuurlijk. En daarom hoor je hem hier bij Gofam. En Alex Klaassen met Ragoebakje. Ja, zijn vriendin op eerste kerstdag. En misschien ben je ook wel aan de ragoebakjes. Ik vind ze wel lekker met kippenragoel of champignonragoel. Als ik een vegetarische bui heb. Dus ja, dat is eigenlijk wel lekker. Maar wel een beetje traditioneel. Goed, tijd voor de laatst verschenen single van, uh, oh, snelle en Miss Montreal. Ken je al? September. We maken u bijna allemaal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 dat ik zie vallen Hoop ik dat je bij me blijft Bij mijn oh, ik hoop zo dat je bij me blijft, want alles gaat een keer voorbij. Ik hoop zo dat je bij me blijft. Want bij ieder blad dat ik zie vallen, hoop ik dat je nog een wind blijft. En liefst nog iets langer tot die weer begint van mij.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 Jawel, gezellig. En uh, daar word je toch vrolijk van, zeg. Van de buik van lang geleden. En voor snelle en mis Montreal... met hun nieuwste single September. Einde van de show. Dank je wel voor je gezelschap weer... op deze uh, ja, zondag voor kerstmis. Ik ben er volgende week zondag weer op Oudejaarsdag... bij Leven en Welzijn. En uh, ja, dan ga ik weer lekkere muziek voor je draaien... als voorbereiding op een oliebollendag. dag. Ja. Ehm... Um, een hele mooie dag vandaag en natuurlijk mooie kerstdagen. En wat mij betreft tot volgende week dus. Tot de sluit van deze show Verlies Navidad. Ja, een klassieker natuurlijk op het gebied van kerstmuziek. José Feliciano, Mooie dag. Año en vreugde, feliz Navidad. Navidad.